uur. Sofie Verhoeven met het NOS-journaal. De Nederlandse handelsmissie aan Saoedi-Arabië... onder leiding van minister Kaag gaat mogelijk niet door. Volgens minister Blok is de missie in december nog niet definitief afgeblazen. Maar volgens hem ligt het niet in de reden dat hij doorgaat... vanwege de ernstige berichten over de verdwenen journalist Khashoggi. Vanochtend werd al bekend dat minister Hoekstra... volgende week definitief niet spreekt op een economisch forum... in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De rechtbank in Rotterdam heeft een man van 59 veroordeeld... wegens doodslag op twee vrouwen begin jaren 90. Hij kreeg 18 jaar cel, twee jaar minder dan de eis van het Openbaar Ministerie. De zaak kwam vorig jaar aan het rollen door een DNA-verwantschapsonderzoek. De twee slachtoffers leiden een zwervend bestaan... en een van hen werkte als prostituee. Tussen hun zaken waren veel overeenkomsten. Ze waren beide half ontkleed, hun keel was doorgesneden... en ze hadden steekwonden. In Schotland is een nieuw geval van gekke koeienziekte geconstateerd. Besmette dier werd ontdekt op een boerderij in het oosten van het land. Rond de boerderij is een quarantainezone ingesteld. De Schotse overheid zegt dat dit geval van gekke koeienziekte... geen gevaar vormt voor de volksgezondheid. De ziekte dook voor het eerst in 1986 op in Groot-Brittannië. Als mensen besmet vlees eten... kunnen ze de zeldzame ziekte van Kreutzfeld Jacob krijgen... Wereldwijd zijn ruim 200 mensen daaraan overleden. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een arts uit zijn ambt gezet... die eerder dit jaar een doodzieke kankerpatiënt meenam... voor een alternatieve behandeling in een kliniek in Pisa. De man werd volledige genezing beloofd... maar in de praktijk verslechterde zijn situatie ernstig. en Binnen een maand was hij overleden. Volgens het Tuchtcollege heeft de arts een terminale patiënt... valse hoop op genezing gegeven... en een onnodige leidensweg laten doormaken. Het weer nog. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Vooral in het zuiden en oosten is eerst nog wat bewolking. Blijft meest droog. Het wordt maximaal 15 of 16 graden in het noorden... tot 18 in het zuidoosten. En vrijdag en in het weekend verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Welkom bij deze Matchbox op de 18e oktober van het jaar 2018. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5. In de Eter kunt u luisteren op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dan tik je even in op het internet. ZFM liggen. Live. En mijn naam is Bart van der Meer. Het eerste uur beginnen we stevig, dat zijn we gewend. En dat doen we nu weer met wings en hi, hi, hi. En daarna een plaat van Jerry en de pacemakers. Veel plezier, het komende uur... Jerry and the Pacemakers in How Do You Do. En dat uh, werd een nummer 1 hit. Net zoals hun volgende twee singles. En dat record is uh, 20 jaar blijven staan. En toen werd het pas geëvenaard door Frankie Goes to Hollywood. Ook drie nummer 1 hits achter elkaar. En we begonnen met uh, The Wings en Hi, Hi, Hi McCartney natuurlijk. En 1972, dat was een singeltje. Met als bekantje Simon ook de moeite waard. In 1968 brachten de Dells Oh What a Night uit. En dat werd een grote hit, maar. In 1956 hadden ze dit nummer ook al opgenomen. In een hele andere versie, en toen werd het ook een hit. Van de Dells, dat uh, werden grote hits. En deze dus ook in 1956. Oh, what a night. En dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En dat is natuurlijk 18 oktober 1968. Slechts twee nieuwe binnenkomers. En met het schaamrood op de kaken moet ik zeggen... dat ik de eerste nieuwe binnenkomer helemaal niet ken. En het, wat het nog erger maakt... is dat die plaats zelfs de nummer vier plaats heeft gehaald. Maar dat zegt me... Helemaal niets. Breaking down the wall, the walls of heartache. Binnen op 40 hier is Bandwagon. Walls of Heartache. Ik heb hem van de week een paar keer geluisterd... en ik moet eerlijk zeggen, ik snap er helemaal niks van... dat het gewoon een vette top 10 is geworden. Oké, okay, de volgende die we binnenkomen is meteen de hoogste. En dus... De klapper van de week! En die is meteen een stuk commerciëler en veel leuker... maar die haalde, pas, uh, die haalde slechts de 33ste plaats. Ik kwam binnen op 37. Billy Davis, I want you to be my baby. Als je vroeger in 1971 dat singeltje kocht... dan was dat introotje daar niet bij. Dat stond alweer op het uh, album. Oké, okay, we gaan naar uh, Buddy Holly. En dat is opgenomen in 1956 en pas uitgebracht in 1963. Er spelen twee mensen op dit uh, nummer. Buddy op gitaar en Jerry Allison op drums. Hier is uh, Buddy Holly met Bo Diddley. Dat wil zeggen, als hij wil komen. En daar komt hij. Barry Holly En als je het goed hebt, als je goed hebt geluisterd, dan heb je ook nog wat maracas gehoord. Um, we gaan toe naar de, de, de tip van Willem. En die komt van dit keer, voor deze keer van het album Somewhere in England... van George Harrison uit 1981. En de muziek voor het nummer wat we gaan draaien, All Those Years Ago... dat was er al. Alleen er dus stond er een heel andere tekst bij, maar vanwege de moord op John Lennon... op 8 december 1980 heeft hij de tekst helemaal aangepast aan de melodie... Die hij al had. Hier is dus George Harrison, de tip van Willem het All Those Years Ago. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. It's deeper too But the way to the truth when you say All you need is love Living with good and bad and I always looked up to you Now when I cold inside By someone The devil's best friend Some of the world it all We're living in a bad dream Route uit Groningen beschouwd als het beste wat QB en de Blizzards ooit hebben gemaakt. Maar dit album, 'Tripping Through a Midnight Blues met The Sky is Crying, maar ook Desolation komen daarvoor in aanmerking allemaal kwaliteit van QB en the Blizzards. Uh, we gaan luisteren naar het openingsnummer van het debuutalbum van de Rolling Stones. Hier is Route 66. 1964 van het debuutalbum van de Rolling Stones... en dat heette The Rolling Stones. Dit was uh, Route 66. En dan gaan we nu uh, van 66 naar Schoolgirl van Steve Forbert... Getting down, you know what's going away 1981 Schoolbulf, Schoolgirl van Steve Forbert. Drie jaar later produceerde de heer Phil Ramone een nummer geschreven en gezongen door Billy Joel. En dat heet... Uh, hoe heet dat ook alweer? Ja, The Longest Time. Hoe heet dat weer? Oh God In 1972 was dit de groep Steely Dad met Do It Again. En dat verscheen op het album Can't Buy a Thrill. En dan gaan we nu luisteren naar een, stel, een uh, zangeres met een heel mooie stem. En zij schrijft zelf ook heel mooie liedjes. De nummer wat ze nu gaat zingen, dat uh, komt voor in de soundtrack van de film Foxes. En verscheen ook op haar album Night Rains. Hier is Janice Ian en Fly Too High.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 So no van 1967, The Animals and When I Was Young. En dan gaan we eruit uh, voor het eerste uur met de uh, swinging blue jeans en good golly, Miss Molly. Veel plezier daarmee en tot zometeen na het nieuws en berichten. Good golly!